De asielzoekers van de groep We Are Here... mogen tot 1 juni in de gekraakte panden in Amsterdam-Oost blijven. Voor die tijd wordt er niet ontruimd, heeft de rechtbank bepaald. De groep van zo'n 60 asielzoekers zwerft al jaren door Amsterdam... en kraakte met Pasen ruim twintig panden... die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Woningcorporatie Imeren, Imeren wilde de woningen nog een paar maanden verhuren. Volgens de corporatie werden medewerkers bedreigd door leden van We Are Here...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 AMB Verkeersinformatie op de A2 Eindhoven-Maastricht... tussen Knop het Dorp en De Hocht nog een paar minuten in de file. Maar de vrachtwagen met pech daar is verdwenen. En verder is de N48 onder Hogeveen... voorlopig in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde... na een ernstig ongeluk. Omrijden kan via de U54 of de U55. Kunsthof. En in Kunststof praat ik vanavond met Anniette van der Zel en Joost Simons. In het echte leven een paar, maar ook een schrijverspaar nu. Ze staan aan het begin van een indrukwekkende serie... alhoewel er net al een beetje water bij de wijn werd gedaan... want ze hadden aangekondigd dat dit vijf boeken werden. Waarom zijn jullie nu al aan terugkrabbelen eigenlijk? Nee hoor, we krabbelen de, niet terug. Dat nee, nee, nee. worden er toch wel vijf? Het worden er vijf, Veldt maar het, het, het, het, beetje, het, het eerste kost ons meer moeite dan we gedacht hadden. Echt waar? Ja. Toch wel? Maar waar zit hem dat dan in, Jo? Nou, wij zijn bij de journalisten zijn gewend om een verhaal van A tot Z te vertellen. En dan zo duidelijk mogelijk. Ja. En, uh, dat, en we kunnen schrijven, dat kunnen we. Um, en we hadden ook een verhaal. En dat vertelden we ook van A naar Z. En zo spannend mogelijk. En dat is ook een kunst om te doen. We, want de ene zin moet spannend op de andere volgen, zoals je blijft lezen. En dat hadden we. Maar daar heb je nog geen boek mee. Dat is alleen een span, spannend verteld verhaal van A tot Z. En wat bedoel je mee geen boek? Dat wil zeggen geen eenheid? Nee, een boek daar moet je... We uh, zijn we uh, met vallen en opstaan achtergekomen. Dat hadden we ons helemaal niet gerealiseerd. Dat moet een plot hebben met karakters die zich ontwikkelen. Karakters die op elkaar inspelen. Uh, verschillende uh, takken. Het moet, dat hadden we ons helemaal niet gerealiseerd. En... We begonnen even te twijfelen of we er goed aan deden om dat boek te schrijven. En toen ben ik een scenario schrijven gaan volgen om gewoon te kijken hoe doe je dat eigenlijk. En dan is ja, dus een boek gelezen over hoe schrijf ik eigenlijk een spannend boek. Van een ja. detect Amerikaanse detective schrijf. Ja en toen kwamen we erachter dat we het wiel uit aan het vinden waren. En dat hebben we ook langzamerhand gedaan samen met uh, wat we allemaal opgestoken hebben. Ja. Het was gewoon niet zo makkelijk als we dachten. Nee, want het spannende boek... daar wordt soms een beetje neerbuigend over gedaan. Niet terecht, overigens. Maar het spannende boek kent een aantal zeer, uh, zeer duidelijke wetten. Ja. Ja. En wat zijn die wetten eigenlijk? Nou, dat je een spel met de lezer speelt. Waarin je inderdaad de lezer toch... Um uh, op een, op, soms op een verkeerd been zetten. Het, moet een soort, ja, het is een soort uh, tocht waar je geen, geen, niet de, de weg recht voor je ziet. En ook allemaal van dat soort klassieke dingen als de wet herring. Je moet af en toe een wet herring ergens plaatsen... zodat de lezer denkt van, oh, zo zit het. Ja, maar, daar gaan wij naartoe. Ja, ik heb de mooie herring gevonden, ja. Ja. Ja. Ja. En dat is dan niet zo, nee, een bijvoorbeeld. Nee. En De, tegelijkertijd moet je ook al dingen laten... Ik bedoel, Als je het nou nog een keer zou lezen, zou je... Als het goed is, he, zie denk ik denk je ook van... Oh, ik, dat en dat, ja, inderdaad. Daar is dat dan toch al aangekondigd. Wat, ik, wat mij ingewikkeld lijkt... is dat je enerzijds bij een spannend boek plot-driven moet zijn. Dus je moet naar een punt toe werken waarin ja. alles zich ontvouwt. Maar onderweg, die 250 pagina's onderweg... moet het nog wel een beetje... En daar schort het heel vaak aan bij spannende boeken. Moet het ook nog wel een beetje, nou ja, literair hoef ik niet te zeggen. Dat, dat vind ergens over gaan. Maar het moet wel ergens over gaan. Ja, ja. Echte thema's moeten ja. het hebben. Ja. En, en dan ook nog met z'n tweeën. Dat is gewoon, de, ja, nogmaals, de goden verzoeken. Ja, nou ja. Maar goed, het is ook wel misschien wel eens leuk en spannend om, om de verzoeken te, te verzoeken. Ja. Te ja. ik, ik zag, en ik, voor ik... ons waren de karakters eigenlijk, die hebben ons er doorheen geholpen. Ja. Kijk, een misdaad heeft eigenlijk heeft dezelfde, gek genoeg dezelfde voor we hebben verhaal technisch hetzelfde aantrekkingskracht als de oorlog. Het, het stelt mensen op scherp. Mm -hmm. Alles, mensen moeten echt keuzes maken. Dus en daar is de misdaad natuurlijk ook heel geschikt voor. Maar uh, ons gaat het ook vooral om de, om de mensen. Wat, wat doen ze? Wat, wat, hoe reageren ze? Hoe lopen ze tegen dingen aan? Yeah. Hoe, hoe botsen ze tegen... Het is nee, een groot psychologisch spel eigenlijk. Ja. Hè? Hoe reageren ja. mensen ja. in bepaalde situaties. Ja. Ik zag het spelplezier ook wel uit het, hè, dat, dat spat wel uit het boek. En toen dacht ik ook meteen... Uh, wat zegt dit eigenlijk over jouw huidige verhouding met, met uh, non-fictie? Oh. Met dat wat jij de afgelopen jaren... Ja, ja, je kijkt nu toch op een hele speciale manier naar mij. Ik kan het niet... <laughs> <laughs> maar uh, je hebt natuurlijk ontzettend veel samen met Jo. Hè? Jo heeft ja. veel in archieven gezeten, jij. Maar je moest je natuurlijk toch altijd wel beperken... zou je ja. kunnen zeggen, tot de werkelijkheid. Ja, ik, ik, ik, ik, ik heb altijd gezegd... ja, de non is een fantastisch genre... maar je zit gevangen in een stalen fort van feiten... waar je als een soort Houdini toch nog wel een spannend verhaal wil vertellen. En waar er heel veel niet kan. En waar je ook heel veel, hoe hard je ook zoekt voor de Amerikaanse prinsessen... heb ik in totaal negen jaar geresearched. Ja. En uh, uiteindelijk heb je een handje, handjevol brieven. En je zou er zo, veel, zo graag veel meer willen hebben. En dat, uh, ja, dat tegen, daar, daar, daar was ik het ook wel tegen aan het oplopen... En, en hoe loop je daar tegenop? Wat, wat merk nou, je dat dan? Nou, je, dat, je, dat je dan denkt: van ja, wat, wat jammer dat ik nou niet uh, kan beschrijven. wat, wat hey, Je hoort mensen soms bijna praten, want ik heb een levendige verbeeldingskracht, maar daar kun je niks mee. Nee. Uh, het moet allemaal van, waarschijnlijk dachten ze toen dat en dat. Ja, want je, je begaf je wel degelijk uh, al een beetje op het pad van de literaire biografie. Ja. He, je, je, ging, je bracht ons in een verhaal, zoals een roman eigenlijk ook opgebouwd kan ja. zijn. Maar je kon toch echt niet alles schrijven wat nee, je wilde? Nee, ik kon, ik kon niks verzinnen. Alles moest, want moest, uh, dan moet je een historische roman gaan schrijven. Ja. Het lijkt dat op een gevangenis. Zit daar een, ja, een, een element van gevangenis bij? Ja, het, is, het, is, het, is, het is veilig op een bepaalde manier, maar het is ook beperkt. En ja, ik vond dat ook wel. Uh, op een gegeven moment had ik een soort ongeduld van, goh, wat, wat moet het fantastisch zijn om gewoon lekker te kunnen <lacht> schrijven. Te schrijven en zo scènes die je voor je ziet, gewoon ook te kunnen beschrijven met de mensen. En actiescènes leek me ook zo verschrikkelijk leuk. Een dialoog. Ja, en er zit nu een ja. afschuwelijke scène in jullie boeken... met een dode hond. Ik kan hem natuurlijk ja. niet uitleggen. Nee, nee, nee, nee met een zeggen, hond. Nee, daar hebben we wel zoveel, zoveel verdietigen. God, <laughs> ja, god, je. god. Ja, ja, ik dacht, nou, het was dat ik mijn ontbijt op had. Maar het uh, ja. was niet eenvoudig. Dus daar is Anne-Jet van der Zij... Uh, ja, je hebt je in ieder geval wel heel erg bevrijd... van je, van je keurige <laughs> van Friese, uh, Friese boekenmilieu. Ja. <laughs> met die dode ja, hond. Maar, ik las ik had het laatste een interview met een actrice en die zei heel, heel terecht: uh, Voor iedereen die creatief is, is veiligheid eigenlijk een heel gevaarlijk iets. Je moet eigenlijk altijd een beetje op een hellend vlak begeven. En ik heb in mijn boeken, uh, tot dusver heb ik mijn uitdaging gezocht in de onderwerpen: ja. hè, Van Annie Smit naar Prins Bernhard. Dat is toch weer ja. een heel groot verschil. Zeker. Maar na de Amerikaanse prinses dacht ik... Nou, we zijn nu zo ver gekomen en gereisd... en zo diep de geschiedenis ingegaan. En nou, ik vond het gewoon leuk om uit te proberen... De het, verbeelding ja, aan de macht. Het is de verruiming van je, van je schrijverschap. Ja. En dat vind ik ook nog steeds... Ik heb nu weer het gevoel dat alles mogelijk is. Nee, je twijfelde ook bij de Amerikaanse prinses... of je er niet een historische roman van zou maken. Ja. Dat, ja. Dat, dus ja. dat, was al, dat ja. was al een eerste stap eigenlijk. Eerste stapje, ja. ja. Het omdat het er zo weinig van te vinden was ja. bij haar. Ja. Ja. Ja. Wat daar ook in meespeelt... Is, is de discussie die er natuurlijk altijd plaatsvindt... over feiten en fictie... als het gaat over, over werkelijke personen. Laten we zeggen... de biografie uh, Prins ja. Bernhard. Ja. Uh, je bent erop gepromoveerd. Uh, dat is met een, een, heel, een heel notenapparaat... en alles erop en eraan. Ja. Maar... Uh, uh, Geert Mak noemde tegen ons het zootje Zeurzeikers mm. uh, In Nederland, laten we zeggen, hij bedoelt een bepaalde groep historici. Uh, begonnen ook meteen aan je deur te rammelen. dat de literaire vrijheid hier en daar wel uh, een klein beetje dat... uh, vrij was. Ja, dat, dat heb ik niet zo ervaren. Nee, nee ja. en, en ik heb ook niet. Die, dat de hele promotie was natuurlijk ook uit pure. Angstigheid voor iedereen die me. Ik dacht ja, maar ik word zo meteen samen met mijn boek in stukjes gescheurd. Door omdat al die Bernard kennis. Ja, omdat jij door prins ja. Bernard eigenlijk ja, ja ont dat... ontkleden als het ja. ware. En dat is, uh, maar dat is heel goed gegaan. Ik had een, een, een prachtige uh, promotiecommissie die allemaal voor het oog van de wereld hebben gezegd dat ik mijn research zeer ordentelijk had gedaan en tot nu toe ook. Het is het boek is nou zes of zeven jaar oud. Zijn er ook geen geluiden gekomen dat ook iets in dat boek niet klopt. Dus ik heb me iets duidelijk ook maar goed Maar er gedaan. werd wel gezeurd en geklaagd en gedaan. Geert Mak die zegt... Er is gezeur geweest over dat werk... en sommige historici en biografen... en dat heb je in Nederland als je succes hebt... kwamen al heel snel met het kapmes tevoorschijn. Ik denk dan wel eens, heren, heren... als jullie de onderzoekdrift van anne van der Zijl zouden hebben... dan zouden er misschien veel meer van dat soort mooie boeken komen. De wereld van historici bestaat voor een klein deel... uit een zootje zeurzeikerts... en daar heeft anne ook mee te maken. Oké, okay, heeft hij dat gezegd? Dat, dat lief van hem. Ja, ja, <laughs> ja maar, maar... ik weet ik weet niet of ik heb een heel selectief geheugen, maar... Dat ik, denk ik wel. Ik... Maar dat heeft Rutte ook. Hè. Dan moet je zien hoe ver die daarmee gekomen <laughs> ja. is. Maar ik, ik ook terugkijkend voel ik me over het acht zeer bekeken. verwend ja, ja. met en, de aandacht ja en, en ja ook met een ik heb een fantastische, fantastische lezers ik kan niet anders zeggen en ik heb ook enorm genoten van bijvoorbeeld dan kreeg ik brieven van een van, van die kolonels op de, gepensioneerde kolonels op de VD die dan ooit met Bernard te maken hadden gehad die schreven dan geachte mevrouw van der zeil. Ik heb lang geaarzeld of ik uw boek ter hand zou nemen. Ik was bang dat mijn, dat mijn held van zijn voetstuk gestoten zou worden. Wel nu, dat is gebeurd. Maar ik heb er een mens voor teruggekregen. Kijk, nou, dan kan ik echt tranen ja. in mijn ogen krijgen... van de eerlijkheid van iemand. Je ziet zo'n man helemaal voor je. Ja. En dat hij dan op, hè, de oude mannen, dat hij dan toch op die leeftijd denken van, ja, maar ik heb wel, hè, he, dit is nu snap dit ik het wel. Dit is het verhaal ja. van vlees ja. en bloed. En ook, ook bij de familie. Uh, uh, is het, het, het, het, bij, de, bij de prinses heb ik ook heel veel hulp gekregen... vanuit het Koninklijk Huisarchief. En als ik... Uh, dus ja. dat, die, die zeur zei ik het van Geert. Ik die, heb ze nauwelijks gehoord. <laughs> heeft, Geert oh. lag misschien met, met de verrekijker, maar jij hebt ze niet gehoord. Of, of Geert en, heeft ze voor me weggehouden. Maar dat Geert ook zei maar. ook tegen ons en onderschat Jo niet... Oh ja? De rol van de partner, van Oei. iemand die zo succesvol is... is een zeer moeilijke. Oei. Jo doet dat fabelachtig goed. Er zijn heel wat relaties die dit niet overleven. Je relatie wordt op een gekke manier op de proef gesteld. En Jo is op een goede manier aanwezig. Hij doet zijn rol met flair, warmte en elegantie. Hij rijdt haar bijvoorbeeld overal naartoe. Met volle kracht doet hij mee aan het researchen. Hij gaat mee op alle tournees rond de Amerikaanse prinses. Die dus, geert. Dus de, de, de, je krijgt nu niet een lintje in deze uitzending. Nee. Maar deze vier kunnen we je toch gewoon. Nou, wel, wel een rood hoofd, zie je. Ja, je belooft ja. ervan, Jo. Ik vind het leuk om te zien. Maar hij zei, ja, onderschat het niet... Uh, relaties uh, zijn soms moeilijk bestand uh, tegen die, die plotselinge rom. En jij hebt die plotselinge rom vanaf het begin meegemaakt. Jullie zijn twintig jaar samen. Ja, maar we waren samen, dat scheelt, denk ja. ik. Ja. Uh, ja. Maar uh, anne heeft zich ook altijd... ik heb ook eerdere gesprekken gehad met uh, anne best wel een beetje verzet tegen, uh, tegen al, die, al die aandacht en die publiciteit... Uh, ja, ze, ze, ze leeft er niet van, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Uh, ze, ze kan het uh, relativeren. Misschien dat het ook helpt, maar ik heb uh, ja, het altijd leuk gevonden. Het ja. succes ah. van, van een ander is leuk. Uh, ja, ja, jij had ook zelf ook altijd werk, wat je heel erg leuk vond. Ja. En bezigheden, dus. Uh, je, dat... het, is geen, het is nooit een onderwerp geweest. Nee. Nee. nee. En vond je het moeilijk om, als je dan in die research zit dan ben je niet degene die op de kuffer staat met zijn namen. Ja, dat is totaal onbelangrijk. Ja? ja, ja. ben jij zo boeddhistisch en rustig? Of nee. ben je daar allemaal al geweest? Of, uh... Ik weet het niet. Ik heb die, die drang gewoon niet zo... Ik heb ook nooit de drang gehad om een boek te schrijven. Het idee was van Aniet. Ja. Uh, ik vind het leuk achteraf dat we het uh, gedaan hebben... Uh, uh, ik, ik heb het tegen Annie gezegd: Als het nou mislukt, dan zeg ik, uh, ik moest zo nodig. Ja. Ja, dan had, ja, dan had hij alles. Uh, alle had hij alle schade. Ja. Die, die man moest zo nodig. Ja, uh, dus er was ja. de reputatieschade van Annie zichzelf beperkt nee. gebleven. Dat was het plan. Oh, dus er is al wel management opgezet <laughs> op dit hele idee. Ja, en wij wandelen in de duinen. En dat uh, Nee, we, we, we, we kunnen het altijd wel relativeren. We kennen elkaar inderdaad al vanaf. Lang. lang. Dat ja. maakt enorm uit. En uh, ja. Uh, en jij bent natuurlijk een oudere, wijzere man. En sinds, sinds nog niet zo lang geleden gestopt met officieel werken. Alhoewel ja. ik denk dat je nog steeds werkt. Toch, op ja, ik werk grond. nog steeds. Ja. Je maakt bladen. Nou, die bladen maak ik niet meer. Maar ik maak, maak wel verhalen voor die bladen. Ik. Uh... Ik doe allerlei uh, journalistiek werk nog steeds. Ja, ja. En altijd, ja, en dat is ook altijd jou, jouw achtergrond uh, geweest? Je hebt altijd in de journalistiek gezeten? Uh, nou, ik heb, ik heb Nederlands gestudeerd. Ik heb ooit een jaartje lessen gegeven op een middelbare school. Nederlandse stalen letterkunde. Maar uh, dat beviel mij al gauw niet zo. Uh, en ik ben meteen de journalistiek ingedoken. En dat kon in die tijd nog. Je kon gewoon. Wat ik toen gedaan heb, drie maanden naar de Caribe gaan... en naar Suriname, naar Curaçao, een verhalen maken en terugkomen. Je was journalist, zeg maar. Ja. Ja. Joost zat bij de avenue, die ik natuurlijk als schoolmeisje... Zat jij bij de avenue? Ik, mijn was eerste, reis, wij zijn ongeveer uit dezelfde ja. tijd. Mijn oh. eerste baan officiële baan was uh, reisredacteur bij avenue. Echt waar? Ja. Maar en, wat en, heb je moeten doen om die baan te krijgen? Een paar leuke reisverhalen maken. Ik ben zo jaloers, nu. Ja, ik, ik, was, ik was, ben ook altijd jaloers. Dat dus was in de tijd van Cees Notenboom. Ja. Die Die hele lange, ellenlange verhalen. Ja. En, en Frans, nee, Frans Anconé, hè? Ja, ik was ook redacteur uh, literatuur. Dus ik ook had nog? Ook, ik had met Cees te maken, die mijn buurman. nog steeds is in de, op het Single rome ja. Uh, ja. het was een superbaan. Ja. En Frans Anconé, daar ging je dan met Frans allerlei Ancorné. knappe modellen Ging je de wereld rond. <laughs> ja, dat ja, was allemaal nee. voor jouw tijd, hè? Dat was voor mijn ja, tijd, ja. Ja. ja. Gelukkig wel. Ja, maar, nee, maar dat, dat maakt natuurlijk wel uit als iemand zelf het naar zijn zin heeft in zijn werk. En, en dan, ja. dan, dan, dan groeien we elkaar ook heel veel. En Joost, ik, ik was vroeger een tamelijk schuw uh, uh, iemand. En jij hebt het altijd heel leuk gevonden dat ik uh, net als je moeder, zeg maar, een beetje opbloeide. Ja, dus jij was een hele stralende moeder. En jij vond het leuk dat ik dat ook. Uh, ja. God, dat kan. Ja. Want kan je er iets meer... Toen jij haar trof, was ze nog wat uh, meer in de schulp, zullen we maar zeggen. Ja, dat kan ik me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Ja, ja ze was gewoon redacteur bij HP De Tijd. En, mm -hmm. en zoals redacteur bij HP De Tijd. Maar je was rustig... Uh, ja, je was geen, geen, nee, geen, geen uitgaansmonster. Nee, geen dansen, en uitgaanstype. Nee, nee, nee. Nee. nee, want in die tijd hing natuurlijk de hele redactie van HP. En later HP de tijd uh, voornamelijk rond uh, dorpspomp, bierpomp, Pels. de Pels, de, ja. de Zwart en allerlei ja, ja. andere ja. semi-literaire cafés. In, maar dat deed uh, jij niet aan mee, nee, nee, wat dat betreft hoorde ik daar ook niet zo. Uh, voor, voor mij was jachtlust een beetje een manier om uit te vinden... wat ik zelf nou eigenlijk wilde. Want ik hoorde wel veel dat ze me verschrikkelijk saai vonden. Wat uh, ja. vond je jezelf ook saai? Ja, maar ik, ik, ik, ik, ik heb eigenlijk van Hemco Kampert geleerd. In dat boek, tijdens dat boek. Jachtlust Bij is de plek waar Hemco ja, waar nee, waar nee, Kampert ook gewoond ja, heeft. Ja, die he? hele wilde kunstenaarskolonie... waar hij ook met verve aan meegedaan heeft en gewoond. En nou, wat getrouwd hem natuurlijk met, ook weer een huwelijk ja, heeft gekost. Absoluut. In het gooi was dat. Ja, hè? En op een gegeven moment zei hij, is, vroeg ik aan hem... Maar als het zo fantastisch was, waarom ging je dan weg? Dan zei hij, ja... Ik wilde schrijven en nog eens schrijven. En ik wist, als ik in dit eeuwig feest bleef, zou ik niets meer doen. En toen dacht ik, ja, wat wil ik? Ik wil schrijven. Nou, ik en de ambitie om te in... schrijven is, is, is belangrijker... dan het zijn van een heel erg flamboyante ja. figuur die aan een bar hangt. Ja, oh ja, zeker. Ja, ik vind schrijven gewoon echt, echt heel... Ja, het klinkt een beetje cliché... maar ik vind het een heel fijne manier om, uh, om te leven. Ja, maar schrijven is fijn... Maar schrijf je is ook eenzaam. Ja, daar, daar, daar had ik Jo dus altijd, of heb ik Jo voor. Jo is natuurlijk een heel sociaal iemand die altijd veel mensen om zich heen heeft, veel dingen doet. En het uh, is heel prettig om in die luute uh, rustig te kunnen rommelen, tot hij weer thuiskomt met allemaal uh, wilde verhalen over reizen. En uh, nou in dit geval dus de uh, research. En ja. dat is heel prettig. Ja. Want anders dan was je dus toch wel een beetje een verstokte breister. Of vrijster, oude vrijster geworden op een kamer... die zich compleet in haar hoofd had opgesloten. Ik, ik ben geloof ik niet, niet zo erg een vrouw om lang alleen te zijn. Dat kan ik helemaal niet tegen. Dus dan had ik alsnog op jacht je gemoeten. Je, laat, je, had, je hebt je gauw laten plukken. Had, had, had ik alsnog op jacht gemoeten. En dat, dat is heel afleidend. Dus dat is ook helemaal is helemaal, niet is helemaal geen optie. Nee, liever niet. Maar hoe zit dat met die eenzaamheid? Want, want dat wij Geert-Max spraken... dat is omdat jij in een clubje zit. een, een soort eetclubje van ja. En uh, hij vertelde ons dat die non-fictie ja. die gaan met elkaar eten, omdat ze dan tenminste de deur nog eens uitkomen. Ja, dat dat het dus een, een knetter eenzaam iets is. Nou, ik, vond, ik vind schrijven niet eenzaam, ik vond succes hebben eenzaam. En Giert heeft dat, dat clubje ooit opgericht... omdat hij mij tegenkwam op de Nieuwezijds Voorburgwal. En ik er heel droevig uitzag kennelijk. En dat was toen vlak na dat Boy zo ontzettend... ...succes begon te worden. Ja. En hij vroeg hoe het met me ging. Hij zei, ja, fantastisch hè, dat het me zo goed gaat. Maar ik, ik kon op dat moment dacht ik... ...ja, maar er is een, niemand van mijn vriendenkring. Ik woonde gewoon in, ik woonde in een gelegaliseerd kraakpand... ...met allemaal worstelende kunstenaars en, en, en, en schilders... Niemand overkomt wat mij nu overkomt. Ik voelde me en toen is hij heel lief koffie met me gaan drinken. En toen zei hij op een gegeven moment: Anniet, ik weet het, we beginnen een clubje, een lotgenotenclubje. <laughs> nou, en dat staat Maar nu herkende al... hij dat dan ja, ook? Wat ja, want hij jij ook Geert hebt. en ik hebben behoorlijk dezelfde geschiedenis ook. Omdat hij ook in eentje doorgebroken ja, is? Vanuit zijn hele bescheiden. Met, met zijn boek, Ja. Hè? ja. Vanuit zijn eigenlijk bijna wetenschappelijke, semi-wetenschappelijke ivoren toren is hij, ja. als het ware. Ja, maar hij woonde ook vlak bij mij op de Wallen... ook in een gelegaliseerd kraakpand, net als ik. En wij, wij hebben zelfs op de, kwamen erachter op dezelfde middelbare school gezeten. Maar zijn het dus eigenlijk allemaal hele eenzame schrijvers... Nee. Die door de roem eenzaam zijn. die met nee. jullie in het. Ja, ik wil nu alles van het clubje weten. Nee. We hebben gisteravond nog met elkaar gegeten. Nee, we zijn niet Jan eens. Brokken zit ook in ja, het clubje. En Lieve Joris, Judith Koelemeijer, Jutta Goris, Frank het is niet geheim, Man. dus begrijp ik. Nee hoor, nee, nee. nee. nee maar maar nee, er zijn geen vacatures. Er zijn nog wel eens mensen die denken: oh, daar wil ik ook wel bij horen. Maar wij, vinden, wij, wij zijn onszelf genoeg. Ja, ja, ja. En, oh, je dacht dat ik solliciteerde uh, of zo? Nee, nee, nee, nee, nee. Jo mag ook niet mee, dus joh. Nee. Uh, nee, ik weet het niet. Ik ga niet nee. mee. <laughs> nee. Maar je bent nu dus tot het schrijverschilder. Nee, maar niet uh, non-fiction, Nee, Oh, dat is, nee, het. We zijn niet, is het. Maar het is gewoon heel prettig om, om te praten... ook, ook over, gewoon over het, het gedoe. Uh, we roddelen natuurlijk, we klagen, we zeuren... We vinden onszelf heel gelukkig met ons werk. Nou ja, we zijn gewoon... Gewoon nou, wat andere beroemde mensen ook doen. Het is zeg maar Gordon, maar dan op een niet hoger niveau. Die hou ik erin die zal ik de volgende keer voorleggen. Jongens, ik heb een vraag. Gordon, Gordon met een leesbril, <lacht> zeg maar. <lacht> ik weet niet of hij een clubje heeft van lotgenoten. Ik, ik een... Gerrit ja? denk ik toch wel. Ja. Nou, ik ja. wens het hem toe, want uh, wij zijn heel blij met ons, uh, ja. ons lotgenotenclubje. Maar Jo, toch, ik moet even... Is, hoor, want dat ja. is nou eenmaal mijn beroep. Um, jij ziet dat dan toch dat die vrouw, dus en beroemd wordt, maar ook daar, een, een, daar ook een prijs voor betaalt. En ik heb dat zelf ook gezien, op afstand zelfs. Dat je, soms zag je het aan jou dat je met een. Eh, hoe, hoe, <laughs> hoe heb jij dat uh, ervaren? Ik, Kon jij daarin steunen bijvoorbeeld? Ik, ik begreep de vraag niet goed, geloof ik. Wat, wat, ben je er ongelukkig van geworden van, het, van, het, van die oh, dat, dat, dat heeft hij nu pas. Dat de heb de, ik nooit zo gemerkt. Een soort relatie met Pietje opeens. Ik uh, vraag 150 euro per uur. Oh, okay. Gaan we nu naar huis? Veel ja. te duur. Ja. Nee, jij nee. hebt dat helemaal niet gezien. Dus... Jawel, tuurlijk. Uh, uh... Ja, maar niet als het probleem is, nee. is wat ik moest oplossen of zo. Nee. Maar dat, dat, nee. dat deed je wel, want al dat. is... Kijk, het eenzaamste deel van het schrijverschap heb ik altijd gevonden. dat je in een, ergens in het hoge noorden of het diepe zuiden een lezing geeft. Dat is heel leuk, heel gezellig, heel ja. warm. En vervolgens sta je met je bosje bloemen op het treinstation. of je zit in de auto. En er is altijd tegenwind op de een of andere manier. En mijn zin is altijd op. En op gegevens. Ze zag yo, hoe ik daar zo gesloopt van terugkwam. En die is toen gewoon gezegd: Nou, ik ga gewoon mee. Dus dan, t, t, t, toen is hij gewoon meegegaan. En dan zijn het dus hele leuke uitjes. Opeens. Ja, en dan eet ja. je gezellig samen bij de Chinese muur in een weet <tos> ik veel. of, je, of je blijft overnacht in een hotel. Dan ja. doe je, je eentje ja. op met een ja. dan, dan minder wordt makkelijk. het opeens een leuke ja. dagtocht. Ja. En ja. dan is het allemaal helemaal niet meer zo heel En erg. dan uh, heeft hij nog het voordeel: kijk, ik moet daar optreden. Uh, als het tenminste over mijn werk gaat. En, en, en Jolie praat altijd veel met mensen. Dus je komt met allemaal ontzettend leuke verhalen over dat dorp of die gemeenschap. Moeiteloos die kom jij daarmee mee. Dus dan, je hebt die research ook gedaan. Ja, maar dat, dat is gewoon zijn natuur. Ja. En dat is ook heel fijn. Want dan heb ik, dan weet ik de mensen waar ik geweest ben. Ja. En ik vind het leuk, die verhalen. Nou, ja dus dat werkt goed. Ja, maar nu gaan jullie samen op toernee, denk ik. Ja. wel ja. Ik hadden geconstateerd dat jij wel een mooie radiostem uh, hebt, uh, Jo. Oké, okay, nee, ik wil het wel van je overnemen. Uh, nou, dat uh, was <laughs> eigenlijk niet de aanbidding. Maar ik dacht uh, dat, dat als jullie nu beiden ook op tour gaan... langs die bibliotheek en, en om de beurt te voorlezen... en Dickie French doet dat ook... Mm -hmm. Oh ja? Ja. Verkoopt dit nou meteen heel goed omdat er Anniët van mezelf staat. Ja, sorry hoor, ik moet nog even een rand. Het verkoopt gaat. heel behoorlijk. Het staat nu al zes weken in de top 60, geloof ja. ik. Echt waar? Ja, en, en ik heb het idee dat het wel doorbleef lopen. Ja. ja, dat is gek genoeg. Ik vind het ook terecht. Het is goed geschreven. En daar gaat het om bij een boek. En ik heb met veel plezier gelezen. Jullie mogen allebei aan een tegel gaan werken. Oké. Okay. Uh, ja, ik, ik kan oh, alleen... alle twee een tegel. Ja, dat is dus omdat jullie met z'n tweeën zijn, hè? We hadden iets bedacht wat we samen konden doen. Oh ja, zo zijn jullie. Oké, okay. <lacht> doe dan maar één tegel. <lacht> okay, Uit één mond gaan jullie nu vertellen... Ik schrijf het maar op, dan ga ik even vertellen... dat langs de Lijn en Omstreken zo meteen na 8 uur is... met Renze Klamer en Jeroen Stomphorst. En de andere huishoudelijke mededeling is dat... Anniette van der Zijl het afgelopen uur met Joost Simons... haar man te gast was... De Val van Annika S. heet haar boek. Over een politica die heel veel bij elkaar heeft gelogen... en dan uiteindelijk toch een hele hoge ja, prijs voor moet betalen. En Het is het begin van een serie van vijf. Althans, zo staat het aangekondigd. Jullie schrijven nu jullie namen op, zie ik. Nou, dat is we al hadden een... iets bedacht, maar we vonden het toch een beetje klef. En wat wordt nou, het nu dan? Het ik zit nu naar een wit vlak te kijken. Ja, we gaan het <laughs> gewoon opschrijven toch. Een okay. writersblok, toe maar. 1 plus 1 is 3. Oh ja beetje ja. ja. klep. Ja. We stoppen nou. al dat creativiteit in die boeken. Ja, dit is jullie leven. Hè? Ik bedoel, maar zo, dit kan je ook niet meer van die tegel afkrijgen. En hier ga je de geschiedenis mee in. Het is niet anders. Ik vond het een plezier dat jullie hier waren. Dank je wel. Graag gedaan. van der zeil, dank meneer Simons. Dit was aflevering 4182. Morgen, ja, vertel ik ook even. Morgen om half acht, manjaren. Het lekkerste programma van Radio 1. Maar wij zijn er maandag weer. Ja, wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen.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 NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is door een jury in Pennsylvania schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van een vrouw in 2004. Cosby heeft altijd gezegd dat het contact met instemming van de vrouw plaatsvond. Welke straf hij krijgt opgelegd, wordt later bepaald. Op een persconferentie in Den Haag hebben Rusland en Syrië... naar eigen zeggen ooggetuigen uit de stad Douma aan het woord gelaten. Volgens de Russen waren zij te zien in een filmpje... waaruit moest blijken dat er een gifgasaanval in Douma was. Een vader die met zijn zoon in het filmpje te zien zou zijn... zei dat niemand is vergiftigd en dat iedereen gezond is. De nationale politie wil het ziekteverzuim in vijf jaar terugbrengen... van 7 naar 5,9 procent. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer... dat het de laatste jaren niet is gelukt om het verzuim omlaag te krijgen. Hij zegt dat voor het terugdringen ervan een cultuuromslag nodig is. En de asielzoekers van de groep We Are Here... mogen tot 1 juni in de gekraakte panden in Amsterdam-Oost blijven... heeft de rechtbank bepaald. Woningcorporatie IJmeren wilde de woningen nog een paar maanden verhuren... en na de zomer slopen er komt sociale woningbouw. NPO Radio 1. EO, NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomporst en Renze Klamer. Hele goede avond. Langs de lijn en omstreken vanavond... met veel livesport en andere bijzondere verhalen. Halve finales van de Europa League volgen we op de voet. Arsenal tegen Atletico Madrid en Olympique Marseille tegen Salzburg. En het rondbalseizoen start vanavond. We zijn bij Kwik tegen HCAW. De Nederlandse ijshockeyers, Jael, die zijn bezig aan het WK... en spelen vanavond tegen Servië. Gaan we ook naartoe. De zacht die komt na negen uur langs. Hij sprak met de Nederlandse acteur Michiel Huisman... die grote successen viert in Hollywood. En na uur spreken we met twee mensen die werkelijk alles weten... van de kleding van koningin Maxima. Wat draagt ze morgen en hoe beïnvloedt zij daarmee het Nederlandse modebeeld? Ja, blijf lekker luisteren. Als u daar zin in heeft, we natuurlijk mee kijken. U weet dat kan ook die webcams die zijn te zien op Radio 1nl Eerst uh, nieuws van de NOS. Hij was uh, altijd de favoriete tv-vader van Amerika. De acteur en comedian Bill Cosby van dat voetstuk was hij al een tijdje geleden afgevallen. Toen die deden naar de andere beschuldigingen van seksueel misbruik en verkrachting aan het licht kwam. En zojuist is hij ook daadwerkelijk schuldig bevonden. Dus nu contact met Arjan van der Horst in onze correspondent in de Verenigde Staten. Arjan, goedenavond. Goedenavond. De zaak speelt al een tijdje. Hangt die nu echt, Bill Cosby? Nou, er is nog altijd de mogelijkheid van een beroep... maar dit is wel een uh, ja, stevige doorbraak... in dat hele lange gevecht tussen Cosby en zijn slachtoffers. De zaak speelt inderdaad al heel lang. Op een gegeven moment leek het zelfs stuk te lopen... Hè, omdat de jury in een eerdere zaak niet tot een uitspraak kon komen. Ja, daardoor moest de hele rechtszaak overgedaan worden. Maar dit keer ja, was er geen spoor van twijfel. Drie keer kreeg Cosby guilty te horen. En dat betekent dat hij kan krijgen... Dat betekent dat hij kan krijgen een maximumstraf van 30 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de aanranding van Andrea Constant. Dit gebeurde 14 jaar geleden. Constant was toen een medewerkster van een universiteit... die Cosby beloofd had te helpen met haar carrière. Hij nodigde haar uit in zijn huis. Daar heeft hij haar vervolgens aangerand. En hij is nu schuldig bevonden aan drie uh, verschillende aanklachten. Geslachtsgemeenschap zonder toestemming. Geslachtsgemeenschap terwijl het slachtoffer buiten bewust was ...en geslachtsgemeenschap, nadat hij een verdovend middel had toegediend. Nou, dat laatste was wat we voortdurend hoorden over Bill Cosby. Meerdere vrouwen hadden de acteur beschuldigd van verkrachting en aanranding... ...en allemaal vertelden ze dat hij hen stiekem een zwaar verdovend medicijn had toegediend. Nou, het probleem bij die meeste beschuldigingen was dat alles al verjaard was... ...dat Cosby daarvoor dus niet vervolgd kon worden. Dit was de enige zaak waarbij dat niet het geval was. Hij was erbij, he, begreep ik. Wil Kosi, ja. hoe reageerde hij? Nou, aanvankelijk bleef hij uh, doodstil zitten in zijn stoel. Uh, hij sloeg de ogen neer. Maar later begon ook de openbare aanklager te spreken. En hij vroeg aan de rechter uh, dat uh, ja, de borg voor Cosby werd ingetrokken. Dus dat hij eigenlijk onmiddellijk vastgehouden zou worden. Ja, daarop begon hij luid uh, te vloeken. Uh, Cosby heeft nooit ontkend dat hij uh, affaires heeft gehad met zijn slachtoffers. Maar hij heeft altijd gezegd dat het met hun instemming was. Mm -hmm. Nou, daar dachten de slachtoffers dus duidelijk heel anders over. Velen ja. waren ook aanwezig in de rechtszaal. En toen de jury uitspraak deed, ja, vielen ze elkaar... in de armen toen ze drie keer dat uh, oordeel hoorden van Guilty. En we kijken nu naar ja, beelden van buiten de rechtbank... ...en dan zie je verschillende van de slachtoffers van Cosby... ...nu met uh, de media praten. Ja, het was echt iemand, hè. Uh, to toen wij uh, uh, jong waren... ...zaten we ja. iedere week gekluisterd aan de buis. Ik zat met uh, gekamde haartjes op de bank. Hoor. Ja, en, nee, nee, ja. Iedereen in Amerika was hij natuurlijk echt enorm groot. Wat is daar je nu nog van over? Helemaal niks meer. Uh, ja, hij was inderdaad ontzettend populair. Vooral in de jaren 80 en 90. Hè, met de Cosby Show. Yeah. America's Dead werd hij genoemd. Hè. Was ook in Nederland veel bekeken programma. Maar door al die beschuldigingen en rechtszaken van de afgelopen jaren was hij al lang van dat voedstuk gevallen, was uitgekotst door Amerika. Ja, en nu dreigt hij dus ook vergoed te verdwijnen uit het zicht uh, van Amerika. Want uh, ja, zoals gezegd, op die elke aanklacht, die drie aanklachten die hij aan zijn broek heeft, staat een maximumstraf van 10 jaar. Hem hangt dus nu potentieel 30 jaar cel boven het hoofd. Ja, met zijn hoge leeftijd, hij is inmiddels 80 jaar. Kan dat dus een levenslange straf ja. worden? Arjen van der je dankjewel. We hebben dus een hoop voetbal vanavond in de Europa League. U hoort het al, he, de, de, het geluidje van het match. En het Richard van der Maan, goedenavond. Goedenavond, hallo. Je volgt de twee wedstrijden: Marseille tegen Salzburg en Arsenal tegen Atletico Madrid. Die gaan beginnen over een half uurtje om vijf over negen. Ik denk dat je met name focust op Arsenal Atletico. Ja, dat is natuurlijk toch wel het affiche van de twee halve finales in de Europa League. Maar ik kijk op dit moment op het scherm in het Stade Velodrome in Marseille in Zuid-Frankrijk dus. En dat is toch wel heel indrukwekkend hoor. Daar kunnen ongeveer 60.000 mensen in in dat prachtige stadion. En het zit nu al helemaal vol. Dat was een half uurtje geleden ook al het geval. En de sfeer is daar werkelijk fantastisch. En als je dan kijkt naar het andere scherm in Londen dus op Highbury. Waar Arsenal straks ook gaat spelen. Dus tegen Club Atletico de Madrid. Dan zit het daar Straks natuurlijk ook wel heel erg vol, maar voorlopig nog zeker niet. En dus is de blik vooral gericht op al dat blauw-wit. Het is daar fantastisch weer. In het zonnetje zitten ze daar heerlijk met ontblote lijf. En ik denk dat dat ook wel in het voordeel is van Marseille. Maar inderdaad, Arsenal, Atletico Madrid, dat is natuurlijk toch wel het affiche met de Madrilene. misschien wel als de grote favoriet voor het winnen van de Europa League. Het was nog even spannend of Mezoet Euziel. een van de sterren natuurlijk van Arsenal, of die er wel of niet bij zou zijn, miste de laatste competitiewedstrijd tegen West Ham United. Was ziek, maar hij is op tijd hersteld en hij staat ook natuurlijk direct in de Basis van het elftal van Arsène Wenger. En bij Atletico Madrid was het vooraf de vraag of Diego Costa wel of niet zou spelen. Heel snel hersteld van een hamstringblessure En Diego Simeone heeft de spits op de bank gezet. Dus nog niet in het elftal. De kans is wel groot. Zo liet hij ook al doorschemeren dat als hij van de partij zou kunnen zijn, dat hij zeker zal gaan invallen. Interessante wedstrijd dus met ook wel een Nederlands belang nog. Dat zit zo. Feyenoord moet hopen op een eindoverwinning van Arsenal. Zij moeten dus eigenlijk de Europa League winnen. Dat zou voor Feyenoord uh, van belang zijn. Want dan plaatst Feyenoord zich voor de groepsfase van de Europa League. En dat is nog wel een verschil met de voorronde. Dan stroom je in augustus in. En als je je rechtstreeks plaatst voor de groepsfase... is Feyenoord minimaal verzekerd van zes wedstrijden. Het zit als volgt. Arsenal... Die zal via de eigen Premier League, via de eigen competitie waarschijnlijk, nou ja, eigenlijk al zeker geen plek halen in de Champions League. Maar ze kunnen dat via de Europa League nog wel afdwingen. En in dat geval dan schuift het directe Europa League ticket van Arsenal door naar het eerstvolgende land in de UEFA landenranking. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar daar zit Nederland. En dan zou dat dus betekenen dat uh, Feyenoord zich rechtstreeks plaatst. De hoop is dus gevestigd op Arsenal. En nog een heel klein beetje op Olympiek Marseille. Dat nog wel tweede kan worden in de Franse competitie. Maar dat is uh, allemaal nog uh, afwachten daar. Ja. Dus interessant vooral Arsenal tegen uh, Madrid, denk ik, op, uh, op Highbury. Mooi een stukje wiskunde bij voor de voetballiefhebber. De Feyenoord-fans zullen <lacht> <van al lacht> gewoon <van> horen: Arsenal <lacht> moet winnen. Ja. Dat uh, gaan we meemaken om 5 over 9 dus. Met jou, Richard. Dankjewel. Vanavond begint voor de Hongballers het nieuwe seizoen in de hoofdklasse. HCAW is afgereisd naar het schitterende Amersfoort... voor het duel met Kwik. Hé, <lacht> Andy? Jij bent er ook naartoe gereden, <lacht> ja. mooi hè? Ja, dat is een jaartje of dertig geleden dat ik hier voor het laatst was. Want uh, toen was Kwik echt een hele grote club. Ja, hè? Uh, een beetje afgedaald in de afgelopen jaren. Maar gelukkig weer terug op het hoogste niveau. Mooie club. Ooit uh, kampioen van Nederland geweest. En hier zaten echt duizenden mensen vroeger uh, naar het honkbal te kijken. Nu een paar honderd. Valt me niet tegen hoor. Voor een donderdagavond. En ik uh, zie ook nog een hele leuke wedstrijd. Natuurlijk zijn de ogen in de competitie gericht op de, de grootmachten. Uh, LND Amsterdam, Curaçao Neptunus, uh, Pioniers uit maar deze twee ploegen doen het goed. Goede wedstrijd om naar te kijken. Leuke wedstrijd staat 2-2. We zitten in de eerste helft van de vierde inning. Het leek erop dat Kwik meteen hele grote problemen kreeg. Want meteen in de eerste slagbeurt... de eerste twee mensen van HCRW kwamen over de thuisplaat. Dat waren twee punten. Maar daarna heeft de werper van Kwik heeft het goed tegengehouden. Tot nu toe Brian van Laar. En aan de andere kant Dennis Burgersdijk. Overgekomen van Amsterdam bij HCRW op de heuvel. HCRW dat vorig jaar nog kwam tot de plek. En zij willen gewoon weer hogerop. Het grote HCRW, de kuil in Bussum. Echt een begrip voor honkballiefhebbers. Ook duizenden toeschouwers vroeger. En nu uh, wat minder. Maar misschien dat dat weer gaat komen. Uh, HCRW heeft dus Dennis Burgersdijk op de heuvel staan. En die kreeg uh, zojuist een 2-2. Twee honkslagen om zijn oren, zoals het zo mooi heet, van takken en van blauw. En daardoor staat het 2-2 en we zitten dus in de eerste helft van de vierdening. Nogmaals gezegd, leuk omdat de honkbalcompetitie weer is begonnen. Mag voor mij een paar graden warmer zijn, maar verder maakt het niet uit. Leuke wedstrijd tussen Kwik en ACRW. Stand in de vierdening 2-2. Dankjewel Andy. We gaan het hebben over iets dat bijna tot de culturele kanon van Nederland is gaan behoren. Het land was de. Een uniform is heilig Een zoon die noemt zo'n vader Piet Een fiets staat nergens veilig ja, U begrijpt het al, we hebben het over fietsendiefstal. Het leek tot voor kort een onuitroeibaar fenomeen. Maar misschien is er nu een doorbraak. De ANWB komt namelijk met een fietsverzekering die je garandeert... dat je gestolen fiets binnen 48 uur is opgespoord. Bart Gelling van de ANWB, goedenavond. Goedenavond. Als ik het goed begrijp, is het bij jullie verzekering dus zo dat ik niet meteen mijn geld terug krijg als mijn fiets gejat wordt, maar dat die eerst die fiets op wordt gespoord. Hoe gaat dat precies? Op het moment dat hij een fiets aanschaft en daarbij een ANWB fietsenverzekering sluit, dan krijgt hij een zender op de fiets gemonteerd en bij diefstal heeft hij een app, de ANWB fietsen app. Maar u mag nu die, nog maar twee keer die... ANWB zeggen. Oké, okay? dan is het. Oh, excuses. Nee, dat zal ik niet vaak doen. Nee, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, is niet. Uh, dan uh, is er een app waarin een knop zit met vermissing. Op het moment dat je de knop indrukt met vermissing... dan gaat er een opsporingsdienst op zoek naar de fiets. En die probeert binnen 48 uur de fiets voor de klant terug te vinden. Okay. Dat is ongeveer de werking op hoofdlijnen. En ja. dat chipje, waar zit dat? Op de stang, hoe wordt dat eigenlijk vastgemaakt? Hoe groot is dat? Dat wordt, uh, dat wordt vastgelijmd achter het slot. En uh, die lijm is uh, zeer goed onderzocht. Uh, dat is haast niet meer te verwijderen. Dat is gewoon niet meer te verwijderen. Dan moet je echt het hele slot slopen. En op die manier... Uh, is dat gemonteerd. Dat is slim. Dus de fietsen, ook met een hamer, alles, schroevendraaier, die hebben er een paar, laten we zeggen, vakkundige slopers op losgelaten. En die konden dat niet eruit krijgen zonder dat die hele fiets in de kreukels lag. Dat kan ik bevestigen, inderdaad. Er is flink op, al <lacht> losgeslagen en gehamerd. En uh, hij is niet af te krijgen zonder uh, flinke beschadiging aan de fiets. Dan moet je echt flink doorslaan. Ja, en dan meer. kan je hem dus, uh, uh, als je die, die knop hebt ingedrukt... dan kan je hem uh, eigenlijk zien waar hij is? Of, uh, of, of kunnen anderen dat zien? Nee, de klant zelf kan het niet zien. Dat doen we heel bewust. We willen niet dat de klant zelf achter de fiets aangaat. die Je weet nooit waar je terechtkomt natuurlijk. voor hebben we een ja, precies. Daarvoor hebben we een aparte opsporingsdienst die voor ons op zoek gaat. Uh, en die gaat er echt uh, de fiets traceren. En die schakelt zodra ze hem gevonden hebben uh, de politie in. Maar is dat een opsporingsdienst uh, door jullie ingeschakeld? Of is dat al een bestaande opsporingsdienst? Dat is een uh, particulier beveiligingsbedrijf die we okay. uh, uh, in de hand hebben genomen die dat voor ons gaat doen. Ja. En die neemt aan dat die chip er ook zo uitziet dat de dief denkt... Oeh, ik loop een fiets verder, want uh, die krijg je er maar mee. Of is hij uh, ergens stiekem gemonteerd? Nee, we zijn zelfs in ieder geval, de, de, je, je kunt de uh, device de zien... maar we hebben ook een sticker geplaatst op de fiets dat die beveiligd is. En die is heel duidelijk zichtbaar, zodat er inderdaad een eventuele dief ook weet... van hey, deze fiets is beveiligd en niet aantrekkelijk om mee te nemen. Goed idee. Ja. En als dat nou niet lukt, hè? want stel nou die, die, ze zetten hem ergens in een bungertje... Waar, waar die chip niet werkt, die straling werkt niet. Als het dan nou niet binnen 48 uur lukt om die fiets terug, uh, terug te krijgen, wat dan? Nou, we doen de klanten belofte dat op het moment dat hij zijn uh, fiets niet terug kunnen vinden, niet terug kunnen halen. Dat hij dan na uh, 48 uur kan hij in, uh, een gelijkwaardige nieuwe fiets ophalen bij zijn uh, dealer. Dus, uh, ja. Ja, Kees Bakker heeft meegeluisterd, consumentenwoordvoerder van de Fietsersbond is hij. Goedenavond meneer Bakker. Goedenavond. Wat zit u van deze aanpak? Is dat uh, een uh, nieuwe stap in de goede richting? Want er worden er nogal wat fietsen gestolen hè? Uh, ja, ik vind het uh, zeer veelbelovend uh, klinken, want het lost een aantal problemen op die uh, bij de vorige systeem eigenlijk niet opgelost waren. Dus ik vind het echt, ja, het klinkt heel veelbelovend, want uh, ten eerste uh, uh, wordt eigenlijk gegarandeerd dat er iemand achteruit gaat. Dat was vroeger uh, niet zo, want je had vroeger wel een, een chip in het slot en dan moest de politie maar met scanners uh, langs allerlei fietsen gaan lopen om te kijken of die gestolen was. Ja. En dat hoeft nu niet en... Uh, het, ja, het is ook gebruiksvriendelijk, want uh, andere systemen bijvoorbeeld hebben met een duur gps-systeem, wat uh, veel batterijen verbruikt en zo, en dat uh, uh, veel energie verbruikt, waardoor er bijvoorbeeld uh, de batterij vaak geladen moet worden, dus het klinkt heel veelbelovend. Als, het al, als de AWB het allemaal waar kan maken wat ze beloven, dan is het echt een goede stap vooruit. Maar ja, het is wel zo dus dat iemand straks dan weer kan zien, hè, niet alleen op een mobiel, maar ook op een fiets uh, waar ik ben de hele tijd. Nee, ze beloven eigenlijk dat alleen de opsporingsdienst. Uh, ja, dus dat is altijd een beetje afwachten of ze dat ook echt gebeurt. Maar uh, als ze dat echt uh, ja, als dat zo blijft dat alleen die opsporingsdienst uh, het kan zien, dan, ja, dan is het goede, oh ja. een goede garantie voor de privacy. Maar... Iemand bij de opsporingsdienst. Wel, die, uh, die, die, die, is ook, die is ook menselijk en die vindt misschien iemand een keer leuk uh, die, die zo'n verzekering heeft aangesmeerd. En dan kan hij mooi even kijken waar ze is uh, s'avonds uh, na het stappen. Uh, Ik noem maar even. Ja, wat, dat kan altijd natuurlijk met allerlei systemen waar. Uh, ik denk toch niet uh, dat dat zo snel zal gebeuren. Want ik weet niet hoe de AWB dat geregeld heeft. Dat de oorspronging kan zien uh, wie het is. Uh, wie erachter zit en zo. Maar ja, ik heb daar wel vertrouwen in dat dat goed gaat. Ja meneer Gelling, in deze tijden van, uh, uh, waar het veel gaat over privacy en, en, en, en dat soort zaken. Is het allemaal in goede handen bij u? Zonder meer. Uh, wat wij doen is op het moment dat de vermissing daadwerkelijk een feit is. En de klant aangeeft dat de fiets vermist is. Op dat moment... Uh, Wordt het signaal opgeschaald, en op dat moment kan ook pas de opsporingsdienst zien uh, waar de fiets naartoe gaat of waar de fiets ja. zich bevindt. En niet eerder. Ik kan me zo voorstellen dat het vooral uh, uh, handig is voor de wat duurdere fietsen en dan met name de elektrische fietsen, want er uh, komen er steeds meer van en die zijn echt prijzig. Zonder meer. We zien ook dat de elektrische fietsen uh, meer en meer gestolen worden. Ja. Hè? En er komen steeds meer inderdaad. En, en ze zijn aan de prijs. Maar we maken geen uh, verschil in wat voor soort fietsen uh, dit systeem geschikt is. Je kunt het er feitelijk voor elke fiets gebruiken. Ja. We maken daar geen onderscheid. Maar in. De, de prijs van de verzekering, wat, wat, waar moet ik ongeveer aan denken? Ja, Het is een beetje afhankelijk natuurlijk van waar de klant woont en wat de waarde is van de fiets. Maar... Tussen de 75 en de 100 euro heeft hij wel zo'n verzekering. Ja, per, per jaar. Dus dan moet je per wel, dan moet je wel ja, een serieuze soms, fiets ja. hebben. Als dus je een fiets hebt van 200 euro, dan, dan, dan is dat een beetje overdreven. Ja. Dan is het misschien ook niet heel erg aantrekkelijk. Daar kun je ook heel eerlijk in zijn. Ja. Uh, het, het is wat aantrekkelijk als je een wat duurdere fiets hebt. Maar dat geldt over het algemeen even voor verzekeringen natuurlijk. Maar is, is, de is dat... De goederen, waar die verzekerd. Maar verwacht u niet, want laten la, la, we eens even vanuit gaan dat het heel goed werkt. En dat die fietsen echt worden opgespoord. Dus dat jullie niet vaak kosten hebben aan het uitkeren van een nieuwe fiets, om maar even zo te zeggen. Uh, dan kan dat bedrag in de toekomst misschien wel omlaag. Je ja, moet natuurlijk dat, uh, dat bewakingsbedrijf veel uh, wat geld geven. Maar voor de rest, ja. uh, als het werkt, wordt dan de prijs lager? Nou, ik hoop het van harte. En dat is ook natuurlijk uh, niet een doel op zich. We hopen echt dat, dat het zover komt dat we inderdaad ook onze premies kunnen verlagen. Want het moet wel ten goede komen aan de klant natuurlijk. Want dan is het ook uh, voor de fiets van Jammerdaal uh, ook nog eens interessant. Zonder meer, zonder meer. Dus dat is wel een streven. Meneer Bakker, hoeveel fietsen worden er eigenlijk gestolen dit jaar? Of uh, uh, dit jaar, elk jaar? Ongeveer rond uh, 700.000 fietsen per jaar. Dus dat, dat is een uh, aanzienlijk uh, deel. Het is echt, echt bizar veel, veel en er wordt altijd maar een uh, klein percentage aangifte gedaan, dus uh, ja. ja, we weten het eigenlijk niet zo goed, maar omdat uh, de kans dat je nu je fiets terugvindt, is heel erg laag. Juist. Dus wat dat betreft is dit ook een welkom aanvulling. Politielijkte? Dus uh, ja, nou, uitlachen misschien niet, maar de, de kans dat die opgespoord wordt, is uh, zeer klein. Ja. Dus dan, ja, als zo'n systeem uh, met een chip uh, gaat werken, dan is dat echt een uh, het zou, zou een doorbraak dus, uh, zijn als het echt allemaal werkt zoals het lopen. Ja. Dat is het echt een doorbraak. We gaan het afwachten. Dank even voor uh, ja. jullie de tijd. Kees Bakker, dus consumentenwoordvoerder van de Fietsersbond. En natuurlijk uh, Bart Geling van de AWB. Bedankt. Graag. Graag gedaan, dankjewel. De Nederlandse ijshockeymannen zijn vooralsnog een klasse apart op het WK in eigen land. De doelcijfers na twee wedstrijden, 18 voor en 1 tegen. Servië is de derde tegenstander van Oranje. Die wedstrijd is al een tijdje bezig. En Cordé Hendricks is voor ons in Tilburg. Cordé, ja, dat het om WK gaat, dat betekent niet dat we ook de aller aller aller beste ijshockeys van de wereld zien. Hè? Nou ja, gelukkig niet voor Nederland dan, denk ik. Want <laughs> nou ja, stel je voor, Canada hier of de Verenigde Staten of Zweden, ja, die zijn echt een paar maatjes te groot. Misschien wel drie, want Oranje komt uit op het vierde niveau. En hoeft dus niet tegen al die grootmachten te spelen. Maar ze doen het uitstekend op dit toernooi in Tilburg in de ijshockey. Hoofdstad van Nederland. Je zei het al, tegen China gewonnen met 7-0. Tegen IJsland met 11-1. Dat zijn toch cijfers waar je duizelig van wordt. En nu de tussenstand tegen Servië. We zitten in periode 2. 2-0 voor Oranje. Dus dat ziet er ook goed uit. En het is sfeervol hier in Tilburg. Ik zie veel Oranje. Veel enthousiaste ijshockey fans en naast mij de technisch directeur van de Bond, dat is Theo van Gerwe. Theo, het is niet helemaal vol. 1500 mensen ongeveer. Hoe komt dat? Maar ik denk dat dat aan de ene kant te maken heeft met dat de mensen nog steeds even de kat uit de boom aan het kijken zijn van wat zal Nederland doen richting het weekend. Binnen ze vanavond dan zal het weekend redelijk vol zijn. En het heeft natuurlijk ook te maken met Koningsnacht, Tilburg zingt. Tilburg zingt? Ja. Die, uh, ja, hier zingen ze ook, maar uh, in de binnenstad zingen ze ook en dat is een populair event in Tilburg. En daar zijn ook best wel wat mensen bij aanwezig, dus die, uh, die zijn er vanavond hier niet bij. Nou, in het weekend tegen België en dan uh, zondag tegen Australië, dat kan een kraker worden. Win Nederland goud, dan promoveer je naar het derde niveau. Derde niveau. Uh, dat is belangrijk hè, denk ik voor jullie. Ja, dat is heel belangrijk, omdat uh, uiteraard hoe hoger dat je speelt, hoe interessanter dat het is. Uh, ik denk dat wij een team zijn wat in 1B gewoon een competitief team kan zijn. En misschien zelfs wel aanstalten kan maken om die 1B-competitie te winnen. Waardoor je promoveert naar 1A. Maar ja, dan moet je wel eerst hieruit uh, uitkomen en, uh, en dit toernooi winnen. Vorig jaar ging het op dat niveau, het derde niveau, helemaal mis met Oranje. Alles verloren. Uh, wat is nou het verschil dan met nu? Waarom gaat het nu zoveel beter? Nou, dat komt omdat we sowieso veel completer zijn in de teamsamenstelling. Vorig jaar kon Tilburg Trappers niet mee, de spelers van Tilburg Trappers niet meedoen omdat zij nog in de play off zaten in de, in de Duitse competitie. Dat betekent dat je 10 tot 15 jongens mist in een selectie van 22 spelers. En dat is natuurlijk heel vervelend en dat heeft gevolgen voor de samenstelling van het team en, en, en de diepte waar je mee kunt spelen. Hoe zie jij de stappen die Oranje maakt, het Nederlandse ijshockey aan zich? Ah ja, met hele kleine stapjes maak je sprong, sprong, sprongetjes vooruit. Ik denk dat het een hele goede zaak is dat een aantal Nederlandse talenten uh, in Tilburg spelen, die dus in de Duitse competitie spelen en elk weekend eigenlijk op een groot niveau spelen, een hoger niveau spelen. Ik denk dat de uh, Menig Benelieke team ook op dit moment goed bezig is om de ambities bij te stellen en gewoon de topsport na te streven. Uh, dus, dus, en, en we zijn bovendien met de jeugd ook goed bezig in de talentontwikkeling. Dus dat zijn kleine stapjes die u moet maken. Een grote stap is wat lastig, omdat je daar ook financiële middelen voor moet hebben. Die natuurlijk niet voorhanden zijn op dit moment. Maar dat betekent dat je met creatieve dingen en uh, samenwerkende clubs uh, omhoog moet werken. Ja, financiële middelen. Jullie krijgen dus jullie ontvangen geen subsidie hè, van NOC en NSF. omdat het niveau simpelweg te, is, uh, te laag is, is hun uitleg. Ben je daar uh, boos over, teleurgesteld? Nou, in het begin wel. En uh, dan ben je ook uh, op zoek juist naar die middelen om te doen wat je in je gedachten hebt. Die ideeën uit te laten werken die je, die je hebt. En je weet gewoon, als je die ideeën wilt uitwerken, dan, dan, heeft, dat, dan heeft dat financiële impulsen nodig. Hoe kun je dan stappen maken? Ja, nou ja, goed als NFC en NSF die zegt dan uh, eerst presteren, daarna, uh, daarna, uh, daarna financiële middelen. Ja, voor ons is weer de verhaal van ja... Hoe kun je stappen maken als je geen financiële middelen hebt? Het is een beetje een en ei-verhaal. Maar we moeten niet Calimero spelen. We weten hoe dat het is. Uh, uh, en dat betekent dat je moet gaan werken met de middelen die je hebt. En, die, uh, en met, met, die, met die middelen moet je aan de slag om uh, het ijshokje naar een hoger plan te werken. En dat lukt ons nee, tot nu toe redelijk goed. Je zou wat sneller willen gaan. Maar uh, ja, dat, dat is gewoon hard blijven werken. Tot slot, er staat nu 2-0. Deze wedstrijd in de tas. Nee, nog langer niet. Oh. nee. Nee, ijshockey is een spelletje wat tot de laatste seconde gespeeld moet worden. En 2-0 is eigenlijk een stand wat, uh, wat niks betekent. Uh, het zou het wel prettig vinden als het inderdaad de, de, deze tweede periode ook een gewonnen periode gaat worden. Zodat je wat meer afstand kunt nemen. Maar Servië blijft een taaie ploeg die heel goed verdedigend spel speelt. En dan moet je onderuit zien te komen. Theo Vergeven, technisch directeur van de, van de Bond. Zoals ze zegt dus tweede periode onderweg in Tilburg. En uh, uitstekend hoor, 2-0 voor uh, Oranje. Houdt het in de gaten via Corné Hendricks. Corné, dankjewel. Morgen is het natuurlijk Koningsdag. En iedereen weet, dan kun je je slag slaan op de Vrijmarkt. We hebben we normaal gesproken altijd slaggever Rijn op mij. Maar ja, die is op vakantie. En deze vakantie is de Anderse debuut. Dus presenteer ik u Julia de Beek. Vanaf de Vrijmarkt in Utrecht live. Goedenavond, Julia. Goedenavond, uh, Rensen. Je dacht, ik begin meteen spannend met een bijzondere challenge. Ja, dat klopt. Ik wilde eigenlijk uh, de hele babyuitzet, uh, nou ja, de hele baby, nou ja, een groot gedeelte van de uitzet voor 50 euro op de kop weten te tikken. Want even voor duidelijkheid, je bent zwanger uh... en, en, en het kind komt eraan. Ja, nou ja, inderdaad. De tijd begint inmiddels wel een beetje te dringen. Ik kreeg vorige week al een belletje van uh, de kraamzorg of ze langs mogen komen. En ik dacht, oh nee, hè, ik heb nog helemaal niks. Geen bedje, niks. Dat dus dat werd de dat hoogste tijd. Dat dat houdt ook niet echt over, dus het moet een beetje goedkoop. <laughs> nou ja, het was vooral de tijd die ik niet had. Maar vanavond heb ik dus de kans gekregen om te werken en om tegelijkertijd mijn baby uitzet te kopen. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Dus je wil voor, voor 50 euro, wil jij alles... Alles kopen wat je nodig hebt? Nou ja, niet alles natuurlijk. Ik heb een kleine selectie gemaakt. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik uh, elke hierofielluier die ik tegenkom ga kopen. Ik heb er nu al twee. Op de kop getikt voor 50 cent. Dat is wel jouw uh, ik, maar... ik, ik wist dus nooit voordat de kind een ja, was. het kind het wel een hydrofiel had. Ik dacht echt dat het een luier was. Ja, het is ook zo'n raar woord, maar het is eigenlijk gewoon een doekje voor als je kind een beetje gaat kotsen ofzo, of zo. Ja, het is zo'n soort, zo, zo soort doekje. En als ik alle moeders moet geloven en de moeder blogs, zijn die dingen onmisbaar. Absoluut. Dus ik denk, ik, ik schaf er meteen een paar aan. Heel verstandig. Uh, maar ik ga toch leren. niet elke hydrofiel luier uh, aanschaffen die ik tegenkom. Want nee. Dat zijn er toch best wel veel. Ja, en, en ook uh, even kijken of ze een beetje goed zijn doorgewassen. Want uh, we hebben allemaal op even gezeten. Goed. Ja, ik wil het niet weten. Maar kom op, <laughs> we gaan toch een beetje... Uh, het is gewoon hartstikke duurzaam, hartstikke duurzaam. Ja, dat vind ik goed. Ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd. We gaan het een beetje volgen vanavond. U komt uh, in het volgende uur en daarna nog weer terug. Uh, en dan gaan we eens even kijken of je die hele baby-uitzet bij elkaar kunt vinden... op de Vrijmarkt in Utrecht. Tot straks. Julia. Terbeek was dat, uh, op de Vrijmarkt in Utrecht. Dan gaan we even en, naar, uh... ja, naar Andy, in Amersfoort. Zo is het. Daar wordt uh, weer een keer gehonkbald op uh, het hoogste niveau in Nederland. Daar zijn ze hartstikke blij mee. En kunnen ze HCRW uitbussen dan een beetje bijhouden, Andy? Nou zeker wel, want uh, er wordt aardig hongbal, het staat nog altijd 2-2, we zitten in de vijfde inning, zojuist echt een geweldige vangbal gezien, wel van de speler van HCAW hongbalclub allen weerbaar uh, het was een prachtige vangbal in het buitenveld op een klap van Brian Engelhard en die vangbal werd gemaakt door Bryce Cherry en Brian Engelhard, dan zullen de hongballiefhebbers zeggen hé, hey, die ken ik ergens van, ja, een hele goede hongballer altijd geweest uh, International komt van de Antillen, zoals veel spelers bij Quick vaak van de Antillen kwamen en uh, Brian Engelhard is een nadagen van zijn carrière. Hij is uh, een paar pontjes zwaarder geworden. Speelt dus bij Kwik, is een van de sterkhouders. En Quick doet het goed tegen ACW. 2-2 na vijf innings. Samen met zijn broertje Rashid in het uh, elftal. Nee, dat zeg ik niet goed. In het team van Quick. Jij zegt... Zo meteen uh, Guernsey. Zegt dat je wat? Het eiland Guernsey? Prachtig eiland volgens mij. Nooit nou, geweest. Mooie film over gemaakt met Michiel Huisman. Afzacht komt er zo over te vertellen. Tot zo. NTO Radio 1. Koningsdag op 1. Rechtstreeks vanuit Groningen en Amsterdam. Hallo We weer om 7.